Voor het tweede onderwerp van vandaag praten wij met Dick Wilsborgh, die is uh, voorzitter van ondernemersbelang van Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, u heeft een pagina grote advertentie laten plaatsen in, uh, in de Zandvoortse krant, waarop ik zo terugkom. Um, ja. Deze uh, ja, is het een advertentie, is het een oproep? Uh, waarom was dat nodig? Uh. Nou, we vonden het sowieso goed vanuit uh, het collectief van de ondernemersvereniging en de grote partijen om ons uh, te laten horen in de verkiezingstijd. En zeker ook nu het uh, coalitie gevormd gaat uh, worden. En uh, wij wilden uh, aangeven waar we als bedrijfsleven in staan en wat onze wensen zijn. En dat uh, dachten we het beste om dat op deze manier te doen. U uh, heeft ook een debat uh, georganiseerd, uh, een ondernemersdebat. Wat, wat, wat trok u daaruit? Wat heeft u daar wat gemerkt? Het debat was heel veel overeenstemming tussen de partijen. Dat is altijd wel vaak in een debat, dat ze het goed met elkaar eens zijn. En daarom hebben we dat ook, ook hier in deze advertentie ook gezegd... dat wij samenwerken, heel belangrijk vinden en vooral naar de toekomst kijken. En zo min mogelijk terugkijken. Dus dat heb ik er daar wel uit gehaald uit dat debat. Nou, dat, uh, dat zagen wij ook in de eerste uh, drie debatten... dat men het best wel met elkaar eens vindt. Het werd wat spannender bij het laatste... en dan moeten de messen weer geslepen worden... een dag of drie voor de uh, ja. verkiezingen. Ik uh, wil graag de brief met u doornemen als u het niet erg vindt. Ja, nee, dat is helemaal geen probleem. Nee. Uh, nou ja, u feliciteert in ieder geval iedereen die, uh, die gekozen is. Hè. En, uh, ja. Maar het gaat mij een beetje om die, die elf standpunten die ja. u... Uh, uh, voor de komende raadsperiode. Het. Oh, ja. het gaat over maakbeleid en investeringskeuze... waarmee zakelijke gasten de meest kansrijke doelgroep... om onze economie te verbreden, optimaal bediend worden. Die zakelijke gasten, bedoelt u daar grote bedrijven mee? Nee, met de zakelijke gasten bedoelen we uh, mensen... die op congressen, bijeenkomsten uh, en dat soort dingen komen. Dus uh, de toeristen, dat gaat uh, redelijk goed. Die krijgen wel, zeker in de zomer... maar we proberen met name uh, ook vanuit het... Uh, nou, de, uh, wat vanuit ondernemingsmensen met elkaar bepaalden we. dat we 365 dagen ook een uh, goede economie hebben. En dan is vooral de zakelijke gast belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld iemand die uh, gebruik maakt van het circuit. Uh, gewoon door de week in, noemen wij een zakelijke gast. Die, uh, die zakelijke gasten, als je dan toch die kant op wil. moeten die nou niet een mooi congrescentrum hebben? Ja. En gaan we dat, ja. <laughs> gaan we dat ook realiseren, ja, in het antwoord. <laughs> Nou ja, dat is wat wij bedoelen, speels slim in op nieuwe ontwikkelingen en proberen inderdaad tot nieuwe initiatieven te komen. We hebben natuurlijk wel een aantal hotels met congresfaciliteiten, maar misschien moet er wel iets groter komen en dat past ook wel bij Zandvoort. Dat ja, past zeker bij Zandvoort, alleen uh, hoor je heel veel over uh, toerisme binnen de, uh, de politiek en je hoort eigenlijk weinig over uh, wat u noemt de zakelijke gasten. Ja, daarom, daarom is het ook goed dat wij dit ook meegeven aan de uh, informateur of de coalitievormende partijen. Te zeggen van nou, dit is echt een kans waar je op moet inspelen. Ja. Hetzelfde als, dat is ook een soort zakelijke gast. Dat is ook een, een raarheid, maar uh, wellness vinden we ook een hele goede. En je hebt ook een aantal uh, zorghotels in, uh, op andere plaatsen. Dat noem je eigenlijk ook een feitelijke zakelijke gast. Maar dat is ook iets wat goed is. Je noemt, uh, noemt nu al drie dingen op die Zandvoort niet heeft eigenlijk. Dat bedoelen wij met kansen. Ja, nou we gaan zien uh, of dat uh, doet. Ja. Uh, u heeft ook een, een vraag, een, een opmerking over uh, nieuwe vormen van duurzame mobiliteit, pendeldiensten. En als, ja. u, als ik pendeldiensten lees, dan denk ik aan P. Want, ja. <laughs> uh, iedereen die praat over het afsluiten van de Haldestraat, het autoluw maken van, uh, mm. van het centrum. Um, gaat de ondernemers ook die kant op? Nou ja, kijk, door het uh, uh, parkeerbeleid wat genomen is, waar we zelf ook uh, uh, volop in mee hebben gepraat, weten we dat er ook niet meer zo over geparkeerd kan worden. Dus gaan we de grotere parkeerterreinen benutten, maar we willen de gasten ook wel op een nette manier van de parkeerterreinen naar uh, de hotelfaciliteiten of de uh, B&B's brengen. Mm -hmm. Dat bedoelden wij met uh, de pendeldiensten. En daar zijn al de eerste uh, stappen voor gezet. Wat we zeggen, uitzoek wat uitzoeken uh, wat dat zou gaan kosten. Uh, en nou ja, dat doen we dan samen met de gemeente. Proberen we daar uh, oplossingen voor te vinden. En dan zouden we ook heel graag nog een uh, P. Noord erbij willen hebben. Ja, een P. Noord zou ook niet slecht zijn. Uh, hoe staan de ondernemers van het Centrum daarin? We hebben die parkeerbeleid, dat hebben we met elkaar vastgesteld. Daar zijn we het met elkaar al over eens. Ja, we kunnen niet zeggen dat iedereen het ermee eens zal zijn. Dat is toch wel eens een, dat is een illusie soms. Maar in grote lijnen kunnen partijen zich wel in vinden. Want we zien ook gewoon dat het dat, dat de enige weg is. Dat je, als je langer parkeert in Zandvoort, dan moet je iets verder weg staan. Ja. Dus daar zijn, we het op zich wel, uh, daar zijn we het op zich allemaal wel mee eens. Ja, er hangt ook een mooi gedicht in het, uh, in het raadhuis. Hè. Alle man van pas te maken, zo iedereen zint. En dan wordt dat afgemaakt dat dat niet mogelijk is. Ja, ja. <laughs> uh, ja maar, maar het, is, het is gewoon zonde als er de hele dag een, of, zeg, een week lang een auto voor een hotel staat. Dat moeten we niet hebben. Nee... Uh... Als ik zo vrij mag zijn, vergelijk dat wel eens met andere uh, dorpen. En als ik bijvoorbeeld naar, naar Zaalbach-Hinderklem ga, dan word ik in een parkeergarage neergezet. En welkeurig opgehaald naar mijn hotel. En zo zijn er nog wel een paar uh, ja, nou ja, Dat hebben wij ook een beetje voor ogen hiermee. Mm -hmm. Dat we dit uh, me, met elkaar kunnen realiseren. Nou, we zijn uh, benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Wat ik ook erg ja. uh, uh, interessant vind, is de ontsluitingsweg. Daar wordt ongeveer al twaalf jaar over gesproken. Ja. Uh, hij is ook nu weer ter sprake gekomen in, uh, in, in de verkiezingen. Een aantal ja. partijen uh, zeggen: ja, het kan niet of het moet ondertunneld worden, maar het kost 12 miljoen. Ja. Is het natuurlijk wel zo. En dat is wel. Uh, ik heb ongeveer uh, tien keer gehoord dat er een onderzoek moet komen. ja. ja. Maar. Het, is natuurlijk wel de, de, het gegeven is dat het steeds drukker wordt. De bedrijvigheid, er worden nu weer 360 woningen gebouwd. De ja. Curie-driehoek wordt ontwikkeld, dat geeft ook weer nieuwe woningen. En dan hoor je toch iemand zeggen, ik heb nooit in de, iemand in de file zien staan. Dat ja. Ja. zijn een beetje tegen elkaar in, hè? Ja, maar ja, dat hoort natuurlijk ook wel. Als je niet uitkomt dat er iets nieuws moet komen, zeg je dat dat er helemaal niet is. Maar ja. het, is ook alleen, het is ook alleen al voor de verkeersveiligheid, want er komt best wel zwaar verkeer en dat gaat dan toch nog gedeeld door het uh, dorp heen. Nou, dat uh, willen wij met z'n allen niet. Daarom staat ook, is het cruciaal, het uh, derde woord wat er staat, mm -hmm. onderzoek nu echt de haalbaarheid. Ja, ja. En da daar, zijn daar zullen verschillende mogelijkheden voor zijn. Want we weten ook dat het een Natura 2000-gebied is. Dat het een mooi duingebied is. Natuurlijk weten we dat wel. Maar soms moet je ook in het leven keuzes maken. En het kan, nou, kom op hetzelfde. Het kan niet allemaal uh, nee. makkelijke keuzes zijn. <laughs> nee. <laughs> nee, maar uh, er wordt al zo lang over gepraat. Ik, dus, ik weet eigenlijk al dat er een plan klaar ligt. Maar het is weer ergens in onsla uh, geschoven. Ja. Dus... ja. Ik neem aan dat jullie daar uh, de komende periode wel druk op gaan zetten. Ja, en daarom zetten we dit ook in uh, als een van onze elf punten. Mm -hmm. Dus die vinden we ook heel belangrijk. Ja, en als ze in willekeurige volgorde, had het ook ergens ja. anders kunnen staan. N ja. Nummer zes vind ik ook wel uh, goed: hè. gebruik lokaal ondernemerschap voor uw eigen diensten. Is het zo dat de gemeente nu uh, over de gemeentegrenzen gaat? Nou ja, soms wel. We hoorden wel eens signalen dat we bedrijven zeggen, nou dat hadden wij ook kunnen doen voor de gemeente. Dus wij dit is eigenlijk een oproep, kijk in eerste instantie ook nog even of je het lokaal kan wegzetten. Uiteraard is de gemeente, dan moet je ook heel eerlijk zijn, ook wel gebonden dat ze wel ook een goede prijskwaliteitverhouding mm -hmm. moeten krijgen. Maar we zeggen wel van, uh, probeer toch altijd eerst ook nog lokaal te kijken voordat je het ergens anders uh, haalt. Dat is iets wat natuurlijk meer gemeenten roepen. Maar nou, dat is wel iets wat. Uh, nou, dat moet eigenlijk uh, in het achterhoofd zitten, vaak. Dat is wat we ermee bedoelden. U, uh, uw werkgroep Centrum, en, en dat, die is afgesplitst ja. van het OBZ, uh, zie ik regelmatig door het dorp lopen. En laatst hadden ze het ja. over plaatsen van bloembakken. En dan kom ja. ik bij uh, punt 7, Investeer in openbare ruimte van het centrum. Uh, het is een. Doorn in het oog bij een heleboel mensen en ook bij de ondernemers dat de, het centrum er gewoon slecht uitziet. Hè? De, de bestrating, uh, af en toe valt de verlichting uit. Gaat u daar nog meer druk op zetten als het er nu op zit? Want jullie zijn wel daarmee bezig. Nou, ik wil eerst even het woord afsplitsing. Het is geen afsplitsing, het is een onderdeel van OBZ. Mm -hmm. Want we hebben allemaal werkgroepen daarvan. Uh, zoals ook een werkgroep van parkeer en mobiliteit hebben. Uh, nee, daar gaan we wel heel veel druk op zetten. Want dat is wel een mm -hmm. heel. Uh, er staat ook echt in het werkplan voor 2022 om daar uh, echt nu uh, aandacht aan te geven. Het is altijd een moeilijk openbare ruimte. Uh, iedereen opent liever een nieuw gebouw dan dat je iets aan de openbare ruimte doet. Dat is gewoon wel, uh, wel jammer. Dat zijn toch altijd moeilijke investeringen om het door te krijgen. Maar nou, iedereen ziet gewoon dat het wel moet gebeuren. En dan kan je ook wel eens met elkaar komen tot oplossingen... die misschien niet al te duur zijn, maar toch heel mooi zijn. Ja. Dus dat is wel de bedoeling dat we daar dan vooral uh, naar kijken. Iets meer eenheid krijgen. En de gedachte is ook, als je de openbare ruimte goed hebt... dan krijg je ook private investeringen van uh, bedrijven. Want ook een aantal bedrijven zullen natuurlijk moeten investeren aan een gevel... Ja, het moet, er, uh, het, het moet er van beide zijden uh, Precies, aange, ja. aangewerkt worden. Ja, ja. ja. ja. dus dat, is, uh, nee, dat vinden we wel een hele belangrijke. En ik denk ook heel veel andere mensen ook. En dat past mm -hmm. ook weer, als je mensen meer het dorp in wil krijgen... Ja, dan moet het er ook wel een beetje uitzien. Ja, het moet er wel netjes uitzien. Ja. Uh, ja. Stimuleer en beloon ondernemers die willen verduurzamen. Ja, nou dat is natuurlijk sowieso iets wat al mm -hmm. van deze tijd is om uh, te verduurzamen. Ook wij nemen het wel op. We willen daar uh, goed over nadenken met elkaar. Uh, het moet wel reëel zijn. Het moet niet uh, zijn meteen van... en nu moet je het gaan uh, veranderen. Maar we willen wel kijken hoe we het komt tot meer uh, verduurzaming. Nou, dat is wel... Uh, dat is een wens die leeft. Die is best wel lastig, maar we willen daar zeker aan meewerken. Uh, de negende vind ik ook wel lastig. Realiseer een compact centrum door ondernemers die willen verhuizen... en nu op een ongunstige locatie gevestigd zijn te ondersteunen. Met bijvoorbeeld een verhuisfonds. Een aantal jaar geleden uh, ja. heeft een politieke partij uh, geprobeerd... om de Haltenstraat ongeveer in te korten met winkels. Dat ja. heeft tot grote weerstand geleid... en. Uh, het plan is toen uh, van tafel geveegd. Ja. Hoe ziet u een, een compacte centrum? Ja, nou, dit, is, dit is inderdaad altijd een hele lastige, omdat je natuurlijk aan een particulier eigendom uh, komt. Maar we zijn wel heel reëel, je moet ook reëel kijken. Het aantal fysieke winkels overal neemt wel af. En op een gegeven moment moet je wel een, een interessant centrum houden... dat je er langs kan lopen. En niet dat je hele stukken leeg hebt en dan weer een winkel tegenkomt. Dus het is hier vooral dat we graag zouden willen... dat het via de vrijwilligheid gaat. En dat je dan met het verhuisfonds... Dat is een voorbeeld dat je zegt, maar je kan uh, tijdelijk even een uh, overbrugging krijgen. Mm -hmm. Want er is voldoende uh, ruimte om uh, een aantal winkels inmiddels over te zetten in woningen. Want daar is enorm uh, behoefte aan. Mm het -hmm. kan niet overal, maar er zijn best een aantal plekken waarin je dat zou kunnen doen. Het is een hele lastige, dat geven we me meteen toe, maar zo moet je wel willen denken. Allemaal in, het in de categorie, het moet wel leuk en aantrekkelijk blijven in, uh, in het centrum. Ja, die, uh, die, die zien wel meer mensen. Want als je eerst vier woningen krijgt en dan één winkel en dan weer vier woningen, dan heb je ja. echt niet echt meer een mooi centrum. Nee, nee niet meer een mooi centrum. Maar dit is, is gewoon een hele lastige hoor. Want vaak is het een pensioen van iemand, of het is van een eigenaar die uh, heel ver weg woont, of uh, nou ja. Dus het is niet een makkelijke. Maar goed, zoals ik net zei, je moet ook uh, de niet-makkelijke dingen proberen je moet, aanpakken. Ja, je, moet, je moet alles, ja. uh, alles willen aanpakken. Ja. Een aantal jaren geleden uh, is het ondernemersfonds opgericht. Dat kreeg toen ja. de, de naam innovatiefonds, maar het blijft een ja. ondernemersfonds. Um, ja. Ja. U wilt dat optimaliseren. Is, is het nog niet optimaal? Nee, op zichzelf nog niet, want niet iedereen doet mee in Zandvoort in het fonds. Niet iedereen draagt nog bij aan het fonds, dus dat vinden we sowieso. We willen ook dat er wat meer gebieden bij betrokken kunnen worden. Bij, uh... En je kan ook vragen, is het alleen nog maar een innovatiefonds of moet het meer zijn? Een ondernemersfonds zoals andere. En daar zijn we op dit moment al uh, mee bezig om daar uh, over na te denken. Nou, um... Ik ben toevallig bij die oprichting geweest en het ging over ja. de naam. en Het is een, een ondernemersfonds, alleen iemand vond dat het een uh, innovatiefonds een betere naam was. Dus, ja. nee, dat klopt, maar daarom gaan wij nu waarschijnlijk zo toch echt een ondernemersfonds eten, Waar wij ook het bedrijventerrein uh, voelt dat ze mee kunnen doen en uh, een aantal andere plekken. Het uh, bedrijventerrein zit toch in, uh, in, in de goedkopere uh, sector. Iedereen moest toch mee betalen? Ja, ja nee, iedereen... Nou, iedereen... Nog niet iedereen, want daar komen we nu wel achter. Nog niet iedereen. Het is via de reclamebelasting. Maar dat is niet bij iedereen het geval. Nee, het ging over de maat van het uh, plaatje wat je aan de muur hebt hangen. Onder andere. En niet iedereen <laughs> nee, heeft dat ook. Dus we gaan ja. nog kijken, althans, er is nu een uh, leeft de gemeente ook inzetten. Wij mogen daarin meepraten. Te kijken of we naar een andere vorm uh, kunnen. Uh, als uh, dit een andere vorm krijgt, blijft de gemeente dan uh, het bedrag verdubbelen? Dat speelt allemaal mee in deze gesprekken. Daar kan ik nu nog ja, heel, heel diplomatiek anders. Ja. kan ik nu nog niet zeggen. Nee, nou ja. waar, waar, nee heel, waar wij heel erg over kijken, is alles wat de ondernemers bijdragen, alles wat de gemeente aan de economie bijdraagt, en gaan vanuit dat plaatje redeneren. Nou ja, dat je... Uh, ja. Dat is het stuk later in, want daar gaat het natuurlijk over. Maar de gemeente betaalt ook een andere dingen mee. Maar ondernemers ook weer een andere dingen. Dus we proberen dat hele verhaal wat beter te maken. Dat hoort ook bij het optimaliseren van zeg maar, de bijdrage van de uh, ondernemers aan Zandvoort. Ja, nou, het, uh, het ondernemersfonds uh, doet, het, uh, doet het goed. Er zijn mensen die maken daar gebruik van uh, ja. ter verbetering van, van Zandvoort. En de mooie dingen waardoor mensen naar Zandvoort komen. Dus ik denk ja. dat dat wel goed komt. Het convenant ja. 22 2025 Kunt u daar wat over vertellen? Ja, nou, dat hebben we getekend. Uh, eind december. En we zetten deze toch nog maar even in. omdat we zeggen van. we willen wel continuïteit van bestuur hebben. en we willen niet als er een nieuwe raad, een nieuw college komen. dat we uh, het convenant opeens opzij moeten schuiven. Dus wij uh, vinden het heel goed dat het convenant uh, getekend is. En uh, wij willen er absoluut aan vasthouden, want daar staan hele goede dingen in met elkaar. Dus dat is eigenlijk meer een bevestiging dat wij vragen naar continuïteit in bestuur op dit vlak. Uh, uh, ja, nou, dat hebben we de elf punten uh, besproken. Heeft, ja. u al, heeft u al een reactie gehad? Ja, ik heb wel zeker ook, ook het bedrijfsleven uh, heel veel sympathie dat we dit gedaan hebben. En ze vinden het heel uh, belangrijk. We hebben ook al van een aantal politieke partijen gehoord als ze het uh, goed uh, het is tussen hun oren geknoopt hebben. Dus ja, maar goed, het uh, ja, uh, uh, is altijd uh, heel belangrijk om te zien wat uiteindelijk in de coalitie komt en wat in het coalitieakkoord komt. Maar we hopen dat we daar uh, een aantal uh, elementen die wij erin, zetten, erin terugzien, maar daar heb ik wel vertrouwen in. Nou, de, uh, de formatie duurt nog wel even, want uh, er worden heel veel gesprekken gevoerd op het ogenblik. Ja, ja. Uh, wat mij ook opviel in, uh, in deze brief is de, de ondertekening. Uh, ja. De leden van de OBZ en daarnaast zie ik partijen ja. geformeerd in strategische overleg Zandvoort. Uh, zijn deze partijen niet lid van het OBZ? Sommige, nee, de meesten zijn allemaal wel lid weer via de verenigingen. Ja, het is, uh, die zijn dan bijvoorbeeld van de ondernemersverenigingen. Maar we hebben ook een apart overleg ge gestart met de grote ondernemingenbedrijven. Want dit zijn de grote bedrijven in uh, Zandvoort. Mm -hmm. Die zitten er soms iets anders in. En uh, daar hebben we, en dat noemen we nu nog even strategisch overleg. En die vonden het allemaal ook zo belangrijk dat dit gezegd wordt. Dus die hebben gezegd: dan tekenen wij ook als het ware mee. Nee. Maar uiteraard zijn de meesten ook wel lid van een van de verenigingen. Maar we willen hiermee uitstralen dat het echt heel breed leeft, uh, deze elf punten. Nou, ik denk dat uh, de, de boodschap, als je hem goed leest, komt wel over. En uh, zeker ja. als je de ondertekening ziet, dan is dat ongeveer heel zandvoort die, uh, ja, die heel, een heel economisch, economisch zandvoort. Ja, ja, um, ja, ja. Nou, ja de, de, forma, de formatie loopt en wij uh, moeten maar afwachten wat er uh, in het coalitieakkoord komt. U heeft toch al ja. uh, eens in de maand overleg met het college? Uh, Wij hebben, nee, dat is te veel. Uh, we hebben vier keer per jaar hebben een uh, overleg met uh, uh, het college. In ieder geval de, de wethouder economische zaken in de vorm van het ondernemersmanagement. Maar als het nodig is, gewenst is, schuift er een van de andere wethouders daarbij aan. Als het oh, bijvoorbeeld uh, over uh, woningbouw zou gaan, dan schuift de wethouder die daarop gaat schuift er ook uh, bij aan. Oké, okay, dus er er we hebben uh, gewoon zo'n goede lijn, dus als het nodig is dan uh, praten we met het college maar we hebben, dat hebben we vorig jaar gedaan en dat is een goede ervaring we gaan ook meer met de raad zelf communiceren ja uiteindelijk uh, geeft de raad de opdrachten en maakt ook een beetje mede, mede de plannen ja. nou, ik, uh... ja, en we willen niet het het, uh, het, uh, het, uh, nou, het verwijten dus ja, dat we alleen met het college praten en dat doen we ook niet <kwijnt> maar dat beeld wordt wel eens uh, geschetst en uh, dat willen we dat willen we weghalen nou, dat is, is duidelijk. En nou, de brief is ook aan, uh, aan de raad en aan de, aan de partijen. Ja. Dus dat is, dat is al, al z één. En z twee ja. is inderdaad dat jullie gaan praten met, uh, met raadsleden. Ja. Uh, er hoort ja. een aantal partijen die dat ook wil. En die, ja. uh, die denken die vanzelf wel bij u op de stoep komen dan. Ja. Nou, uh, dank voor uw tijd en een uitleg over uh, de, uh, de duidelijke brief. Ik hoop ook dat uh, de, de formateur en de raadsleden uh, de brief goed lezen... en hiermee, uh, hiermee terugkomen. Ja. Dank, dank voor uw okay. tijd. Oké, okay, goed zo. En prettig weekend. Oké, okay, dag. dag.